de fysiotherapeut. En Björn Rutje inmiddels bij zich. Hij wordt voor de derde keer in zijn loopbaan. voor de derde keer op rij. De Olympisch kampioen op de 5000 meter. Zijn tijd is gepasseerd. Het is officieel. Kramer, goud. Het zilver voor Tetjan Bloemen. Het brons naar Noorwegen. Naar Serre Lunde Pedersen. Want Toemolero wordt achtste. Geisreiter twaalfde. En dus zie ik een hoop rijders nu op het middenterrein. Een zucht van verlichtingslaken. Kramer omdat hij weer goud heeft. Bloemen omdat de overstap naar Canada zich uitbetaalt met het zilver. En Pedersen omdat hij de schande van Sochi weet uit te wissen. Toen nul medailles voor de Noren. Nu pakt Pedersen brons op de 5000 meter. Achter Bloemen en achter gouden koning Sven Kramer. Je moet het maar doen. Je moet het maar doen. Als iedereen het verwacht... Toch weer toeslaan. Ah, groots, ja. Wat We zeggen het allemaal. Hij doet het weer. Dit is echt. Ja. Dit is Sven Kramer. Het, echt klassig reden. Heel tactisch, heel berekenend, heel goed. Zilver in Turijn. Goud in Vancouver. Goud in Sochi. Goud. Ja, dat zilver. Dat zou je nog bijna vergeten. Want dat is natuurlijk. Daar was hij, bij, was hij er ook al bij. Dat was de laatste keer dat hij op de Olympische Spelen werd verslagen. Oh. Ja, op, op de 5 kilometer. Op de 5. Ja, en hij is blij, hè? Je ziet het op de schermen. Hij is super duur. Ja, opgelucht ook, denk ik. Ja. Jeetje. Hoe blij is hij hiermee? Ja, ontzettend blij. Dat gaan we zo meteen horen, natuurlijk. Maar als iedereen het verwacht... Hij verwacht het zelf ook nog. Kan hij hier wel winnen? Of nou, kon hij, hij deze eigenlijk ja, alleen maar verliezen? Nou, eigenlijk wel, maar... Ja, het, is het is een, ontzettend... een journalistenvraag. Nou, hij, ja, hij gaf het maar... zelf aan in een persconferentie. Dat hij, uh, hij zegt, ik kan alleen maar verliezen. Maar dat ben ik al gewend de afgelopen 10, 15 jaar. Hij zo, dat maakt schaatsen ja. soms ook wel minder leuk... Uh, dan lijkt het soms wel op werk. Omdat ik van, altijd van mij verwacht word dat ik win. Ja, maar dit is het mooiste podium om te kunnen laten zien wat je kan. Ik weet zeker dat hij hier ook ontzettend mm -hmm. van geniet tijdens zo'n ja. rit. Want hij voelt in die laatste rondjes ook al wat het publiek doet. En dat hij gewoon uh, ja. een gouden meroyje gaat rijden. En dit gevoel kan je maar één keer in de vier jaar hebben. En dan zeker. gaat hij echt wel even van genieten. Uh, mm, maar hij heeft ook altijd gezegd. Het gaat mij om één afstand ja. eigenlijk. Ja, de 10 kilometer. kilometer. Dat is voor later. Laten we hier even veropvang. We gaan zo meteen natuurlijk Sven Kramer ook ja, maar horen. Maar je zegt laten we het ook. We gaan zo ja, de Sven Kramer okay. horen. Maar het is al twee over tien aan het. Oh, jee, we moeten we zijn naar het uitgestelde laad. nieuws van het uh, 10 uur in Nederland. Zometeen terug met de reactie van de Olympisch kampioen op de 5 kilometer. Sven Kramer. Tot zo.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 PO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Normaal gesproken hoort u het programma OVT op dit tijdstip. Dat kan u vanaf 11 uur beluisteren op deze zender. Zometeen eerst nog een uurtje. Radio Olympia, dan spreken we. Drievoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer, Sven Kramer. Nu eerst het internationaal? 5 over 10, Lieselot Thomas. Ja, voor de derde keer in zijn carrière won Sven Kramer goud... op de vijf kilometer schaatsen op de Olympische Spelen. Kramer was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee... de Nederlandse Canadees Tetjan Bloemen. Nummer drie werd de Noorsfere Lunde Petersen. Petersen. Kramer is dus de eerste man... die drie keer Olympisch goud wint op deze afstand. Bij een aardbeving in Zuid-Korea... zijn vanochtend vroeg zeker twintig mensen gewond geraakt. Er zijn vooral lichtgewonden. De beving trof de stad Pohang in het zuidoosten van Korea... De stad ligt op ongeveer 180 kilometer van Pyeongchang... waar de Olympische Spelen bezig zijn. De beving werd onder meer gevoeld in de hoofdstad Seoul. De brandweer kreeg zo'n 1400 telefoontjes daarvan van verontruste inwoners. Volgens Koreaanse meteorologen was de beving een naschok... van een zware aardbeving in november. Toen raakten 82 mensen gewond.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 In Eindhoven en Den Bosch zijn dit weekend 25 illegale taxichauffeurs aangehouden... die wilden profiteren van de carnavalsdrukte. Ze kunnen een boete krijgen van 4300 euro. Als ze al eerder zijn betrapt, dan kan dat bedrag oplopen naar 10.000 euro... en dan kan de auto in beslag worden genomen. Het weer vanuit het westen breekt de zon steeds meer door. Er vallen ook nog een paar buien, sommige met winterse neerslag. Vooral later vandaag. Er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind...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 Richtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Nogmaals goedemorgen. En we kunnen eigenlijk wel spreken van een, een, his nou, ja, en een historische morgen. <laughs> ja. Het is het laatste uur live vanaf de Olympic Oval in Gangneung. En ja, wat een ochtend. Wat een race. Wat een koning. Natuurlijk krijgen wij de reactie van die koning, Sven Kramer. Maar ook is er dit uur een nieuwe aflevering van Misha Says Hi. Radio 1-presentator Misha Blok. Stort zich vol overgave in de soms bizarre Koreaanse cultuur. Later dit uur gaat ze naar een bakker waar honderd Koreanen in de rij staan voor één brood. Hoe vroeg ben je vanochtend opgestaan? Dat is super. Om vijf uur ochtends? Ze is om vijf uur ochtends opgestaan om dit brood te proberen. Oh, maar normaal gesproken, eet je brood of eet je alleen maar rijst? Babbel Ah toch? Ja, rijst. moge yo. Rijst, Haiting. Misha says hi, Zometeen meteen meer over dat bijzonder boot. Eerst even naar jou, Sebas. want ja, uh, het ene historische moment... volgt op het andere historische moment. Want uh, de mini-huldiging is aanstaande, de flower ceremony... zoals die dan officieel heet. Kramer staat klaar, Bloemen staat klaar, Jan Dijkema staat klaar... de voorzitter van de internationale schaatsunie, de ISU... en die gaat als eerste naar het noord toe lopen... Sverre Loende Pedersen, die even kijkt. Was dit mijn naam in het Koreaans? Ja, dit was jouw naam, Sverre Loende. Kom maar op dat podium, hij zwaait. Zijn er Noorse fans eigenlijk? Oh ja, daar links een beetje bij de Eretribune... zie ik één iemand zwaaien met een klein Noors vlaggetje. Maar de Nooren zijn wel een beetje de interesse in de schaatsport verloren... de laatste jaren, omdat het zo slecht ging. De eerste Noorse medaille op de 5000 meter sinds Kos en Stureli in 1994. Dat is lang, gel lang geleden. Maar wat wilt u over lang geleden? Tedjan Bloemen pakt de eerste medaille op de 5000 meter... namens Canada sinds 1932. Toen was het Willy Logan die brons veroverde. Nu Tedjan Bloemen die brons veroverd... en de hand druk krijgt en Soho de mascotte van de Olympische Spelen, die witte tijger, uit handen van Jan Dijkema. Hij doet zijn handschoenen aan. Blijkbaar is het op het middenterrein veel kouder dan hier aan de zijkant van de baan. Want ik zit te zweten. jongen, jongen, jongen. Sven Kramer staat klaar. Hij zweten tijdens zijn vijf kilometer. Kom erop, zegt hij tegen het publiek. Springt het podium op. Wijst met zijn rechterarm vooruit. Maakt een mooie sprong. Sven Kramer voor de derde keer in zijn loopbaan. Olympisch kampioen op de 5. Ook voor hem Soerang uit handen van Jan Dijkema. Draait zich om naar de andere kant, zeg maar, de kruising. Daar staan heel veel Nederlandse fans. Dat dak zal wel er weer eraf gaan van het Holland House vanavond. Voor Kramer, die dus heel veel historie heeft geschreven. Drie keer op rij goud op de 5000 meter. En zijn achtste medaille in zijn loopbaan op de IJsbaan. Kramer, Bloemen en Pedersen. Een heel mooi stel... Bovenop het podium, aan de 5000 meter. Ja, dat. daar stond hij. Ja, echt. En hij, hij, hij sprong ook weer op dat hoofd. Het is ook mooi om te zien. Hij, hij geniet ervan. Het is echt uh, prachtig. Sven Kramer goud gewoon op de 5 kilometer schaatsen op de Olympische Spelen. Kramer was bijna 2 seconden sneller dan de nummer 2. De Nederlands-Canadees Tedjan Bloemen. Nummer 3 werd de Sverre Lunde Pedersen. En Kramer is de allereerste man die drie keer Olympisch goud wint op deze afstand. En hij praat nu met Bert Maalderink. Ja, gefeliciteerd. Het was een uh, fijne rit. Ja, dankjewel. Waar zat de kracht in? Nou, ik denk... Uh, de kracht zit hem in, het, uh, in de vlakke rondjes, denk ik. Ze dus begonnen allemaal heel hard. En dan heb je het voordeel dat je in uh, een van de laatste rits zit. Ik weet gewoon, uh, 9-3 gemiddeld is genoeg. Want toen ik het begin zag, dacht ik even van... Oeh, hij geeft hier iets toe. Maar met terugwerkende kracht is dat onzin. Nou ja, ik geef toe op die 28ers van hun in het begin. Ja, dat klopt. Maar ja, ze reen ook dertigers aan het einde. Ja, dat compenseer je natuurlijk geweldig. Uh, had jij nog veel over eigenlijk? Nou ja, veel over, veel over, weet je. Op dit niveau en alles onder de 16 moet je gewoon, moet je gewoon veel geven. En uh, tuurlijk maakt het uit als je de tijden van tevoren weet zo, maar je moet het gewoon wel weer doen. Ja, zeker. En dat deed je ook. Uh, want hoeveel moeite, hoeveel moeite kost je dat dan? Om ook rustig in je hoofd te blijven en dat soort dingen. Nou ja, alles eromheen maakt het veel moeilijker natuurlijk. Die twaalf rondjes, als ik dat nu nog steeds niet kan... dan zou het niet goed zijn, natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, ook al ben ik nu 31 keer op keer... merk ik nu toch wel, dit zijn we toch wel weer die verdomde Olympische Spelen. En uh, ja, ben ik ben heel erg blij dat het, het toch weer gelukt is. Waar komt de grootste druk dan vandaan? Nou, misschien wel bij mezelf vandaan. Maar uh, ja, die, die is er ook. Ja, en nu? Want dan uh, win je drie keer dus de vijf kilometer op de speler. Dat heeft nog nooit iemand gedaan. Jij zegt altijd, statistieken interesseren mij niet zo. Maar hoe klinkt dit?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 Want uitgebreid feesten, dat wil je ook niet, want er staat nog meer te wachten. Want ik zeg drie afstanden, maar je rijdt eigenlijk vier. Maar ik doel dan op de tien kilometer, dat is natuurlijk de afstand ja. voor jou in de ploeg te Klopt, klopt. Ik moet nog uh, de tien, ik moet nog de, de tien doen en ik moet nog de master. Dus ik ga vanavond niet naar het Hollandhuis. David. Yes. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Geen uh, uh, Hollandhuis. Uh, nee, Mark, daar hoef je daar alvast. Nee, de dat geen is duidelijk. Nee, jij had staat ik al, had ik al, al geen, geen, al geen rekening mee gehouden. Nee, nee daar moet ik eerlijk zijn, dat ga je uh, al voor de uitzending. Um, ja we zagen zojuist twee kramen en die die heeft naar dat publiek ja, en die deed een hand maakte ja. hij een buik stop uh, naomi zwanger is we gaan uh, hier niet de rondelsjouwelingen <laughs> uit houden maar uh, ja. het viel jou wel op hè nou dat was wel het eerste wat ik dacht ja, ja ik heb net uh, zelf een dochter gekregen ja. Dus, ja. jij hebt uh, jou en jou, jou, jouw man maakt ook steeds die beweging hè dat die <laughs> weer, uh, had gewonnen. non stop non stop <laughs> Goed, nou dat is voor andere Ja, precies. Hij zei ook bij Bert Maaldering die verdomde Olympische speler. Hij vindt dat toch mooi. Hij weet gewoon, dit is het mooiste podium om te acteren. Op dat Olympische kwalificatie-senoor reed hij eigenlijk een klein beetje slap. was hij niet wakker. Hij heeft zoveel meegemaakt in zijn leven. Zoveel grote wedstrijden gereden en bijna ook allemaal gewonnen. Dan word je pas echt, echt, echt heel warm. En dan word je pas echt super scherp op het moment dat het moet op een Olympische Spelen. En uh, dit is het hoogste podium in de sport. En dit maak je zelfs Van Kramer maakt het een paar keer in zijn leven mee. Ja, dit is onwaarschijnlijk voor de vierde keer een medaille. Denk jij nou ook terug aan jouw eigen medaille? Hebt, als je zoiets weer ziet. Is dat nou iets toch wat steeds weer terugkomt? Ja. Dat je denkt, oh, dat heb ik ook meegemaakt. Nee, dat, dat komt niet steeds. Want ik weer weet terug. wat hij meemaakt. Kan ik het zo zeggen meer? Nee, ja, ik weet wat hij meemaakt. Alleen wat, wat voor mij was dat heel anders voor hem. Ja. Kijk, niemand kan zich voorstellen wat hij meemaakt. Omdat niemand in die situatie heeft gezeten dat je 10-12 jaar lang je sport beheerst. En dat lijkt dan, uh, van, nou ik ben toch wel de beste. Om dat iedere keer maar weer te doen. En hij leeft echt maniacaal. Hij gaat niet naar een feestje, hij zegt alles af. Vanaf mei al, interviews, niks. Uh, hij heeft dertig paar buizen mee, die neemt hij op trainingskamp. Daar moet hij mee uitzoeken. Met een micrometer, met een millimeter. Hij vliegt de materiaalman in. Hij is echt bezeten van maar top Maar Jij hij... zei ook, zijn moeilijkste race moet nog komen. Ja, dus wat hij aangeeft. Hey, ik ga nu naar bed. Zijn allermoeilijkste race moet komen. Dat is natuurlijk de 10 kilometer. Want de verdomde Olympische Speler, zoals hij het zei. Het is ook een beetje haard liefde met hem. Ja. En dan gaat het natuurlijk om die 10 kilometer. Hè. En Tetjan Bloemen rijdt ontzettend sterk. En... Jorrit Bergsma hebben we ook nog, dus... We hadden het net over de buik. Sebastian Timmerman ja. weet ja. ervan. Voordat er allerlei verhalen weer de die komen... Sorry, kom toch, soms komt toch een beetje de, de roddeljournalist in ons uh, naar boven. Ja. Dus dan vragen we aan de collega's op het middenterrein... om even aan Sven te vragen wat het nou was, die beweging met die buik. Martin Hesman, televisiecollega, wat was dat nou? nou het leek natuurlijk eventjes, want dat zie je vaak bij wielrenners vast... zo'n doen van, nou, mijn vrouw of mijn vriendin is zwanger. Voetballers. Ja, we ja, dachten, voetballers doen het ook. Maar Sven lichtte net even toe op televisie... dat het uh, een signaal was naar zijn sponsor, Robert van ah. der Werf. Die noemde hem altijd dikke. En uh, dat was wel, uh, was wel geinig om even mee te maken. No, we dachten heel eventjes veranderen. Ja, maar bij ja. Us, dus daarom wilden we dat even checken. Dank je wel, Martin. En iedereen kan opgelucht ja. aan ja, de Tenminste, De vrouwen kunnen dat, denk ik, doen. Want er nou. zijn heel veel vrouwelijke vrienden. Sven wordt voorlopig nog geen vader. Ik dacht Naomi ook al dat ik, ik naar Omi eh, kwam ik tegen een restaurant dat hij aan de wijn zat. Dus, eh, maar ik begon een spontaan te twijfelen toen ik die beweging zag. Tot zover uh, dit, uh, deze categorie <lacht> nee, nieuws. Zijn uh, wat wilde jij nog zeggen, Annette, over, over, uh, over Sven? Nee, ja, over die 10 kilometer gesproken. Ik denk dat een honderdste nadat hij over de finish is gekomen. Bedenkt hij meteen weer van oké, okay, dit is gedaan. Hier staat nu een vinkje achter. Maar inderdaad, het aller, allerbelangrijkste moet nog komen. Dit is gewoon iets op weg naar die tien ook. Ja, maar dat is toch. Dat, is, dat moet toch ook frustrerend zijn voor iemand anders. Die dan ook zo graag zo'n zo kampioensspeler. Dat, dat er dus iemand is die zegt. oké, okay, al zegt hij ook wel, ik ga hij, hiervan Natuurlijk geniet hij ervan. Maar het is absoluut. toch eentje die zijn zak steekt. Ja, en heeft altijd mee door. Maar één keer in. Kijk, zo'n zo gevoel als hij nu heeft, zo'n eu euforie na zijn race, heeft hij helemaal niet ontzettend vaak in die vier jaar. Kijk, dat hij het elke keer doet is, is natuurlijk superknap... maar dat hij zo extreem uitgedaagd wordt als op de Olympische Spelen... dat is gewoon niet zo heel erg vaak. Dat er zoveel van afhangt. Dus ja, dat maakt het voor hem natuurlijk ook ja, wel heel we lekker hebben, als hij dan wint. We hebben natuurlijk ook uh, Tetjan Bloemen gezien op zijn vijf uh, kilometer... Zegt dat ook iets over de 10 kilometer die Bloemen gaat rijden? Ja, dat vind ik, vind ik wel. Ik dacht even, hij laat hem schieten, Bloemen. Hij, hij gaat het niet halen, hij liet hem oplopen naar de dertigers. Maar hij herpakte zich, en hij herpakte zich ontzettend sterk. Het was een, eigenlijk de meest geweldige rit... in een eindsprint tegen Sverreloende Pedersen. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk, een... Een punt van een schaatsverschil tussen zilver en brons. Dat zie je wel eens op een 500 meter. Maar op een 5 kilometer? Nee, ja, dat was fantastisch. Ik heb hele mooie ritten gezien. Het was een algemeen hele mooie 5 kilometer. Maar Bloemen herpakte zich... En daarmee toont hij wel aan. Hè, dat soms moet hij ook even in zijn ritme komen. Hij heeft van nature meer dan 10 kilometer ritme. Dus hij zit op iets hogere snelheid. Is hij een beetje aan het spelen en aan het freewheeling. Maar als hij dan nog iets extra's moet geven in die laatste twee rondjes. Dan kan hij dat blijkbaar. En dat is een hele goede graadmeter voor een 10 kilometer. Dat komt aan op het duurvermogen nog veel meer dan een 5. En als je dat aan kan. Ja en hij zit, binnen... hij zit op twee seconden van Sven. Hè. Dat is wel... Is voor, hem is dit een, nee, voor hem is dit echt een morele opsteker. Absolu en ik vond hem ook echt heel lichtvoetig rijden. Dat is ook wel een beetje zijn stijl natuurlijk. Maar uh, ja, dat komt op zo'n 10 kilometer er heel goed van pas. En waar een, een, een schaatsenwind wint, wint toch ook een coach... Net als gisteren is ook vandaag weer de winnende coach Jacques Ze Bas, uh, ja, bijzonder. Ja, heel bijzonder. Vergeet niet vorig jaar hè, bij de weken die Hier pakte Orie al het goud bij, uh, bij de mannenwedstrijden. Gisteren het goud met Carlijn Achterheekten. Nu het goud met Sven Kramer. Als iemand toch weet als coach, als bewegingswetenschapper... hoe je moet pieken op het juiste moment. Hij heeft zoveel data. Er stond een heel mooi interview met hem, vond ik tenminste... in het Algemeen Dagblad een paar weken geleden... waarin hij daarover vertelde. Hij heeft... Ik geloof al vijf of zes backups. Overal heeft hij die liggen. Zodat die data goed bewaard blijft. Als iemand weet hoe je moet pieken op het juiste moment. Ja, dan is dat inderdaad Jack Ory. En ik kijk nog even naar die tijd van Bloemen. 6-11-6. Hij haalt hier drie seconden af van zijn snelste tijd op Laagland ooit. Dus een Laagland-PR met drie seconden. In vorm dus Bloemen dus. is inderdaad wel klaar voor die 10 kilometer. Een tijd van 6.15.75 was niet genoeg voor een medaille voor Jan Blokhuis. Hij werd zevende en Steven Dalenbouwt, die is nu bij Jan. Wat was het uh, raceplan? Ja, gewoon uh, bolster the wall en uh, ja, alles eruit halen wat erin zat. Uh. Ga je naar bolster the wall? Ja, zeker. Ja, dat, uh, ja, ik heb gegeven wat ik waard was. En, uh, eerste zes ronden waren heel goed. Ja, daarna kom ik gewoon uh, wat, wat power wat frisheid, en wat fris uit kort. ja, die uh, afgelopen weken uh, spelen we gewoon een beetje parten, denk ik. Daar, do, Daarmee doel je op jouw ziekte, want je bent ziek geweest, hè? Ja, ja zeker. Maar uh, ja, desalniettemin uh, gewoon, uh, gewoon lekker gereden. En ik voel me vandaag goed. En uh, ja, ik, weet je, ik wil gewoon niks laten liggen en uh, alles eruit halen. En, ja. Ja, voel je je nou goed of, of heb je nog, heb je daar nog echt last van? Want je komt hier ook hoestend aanlopen. Ja, kijk. Natuurlijk heb je de last van een race, ja, je hoort het ook op je op mijn stem, natuurlijk. Maar uh, ja, dat, uh, dan moet je gewoon alles er, ja, weet je wel, heel diep in het systeem gaan. En uh, ik heb de afgelopen week gewoon, gewoon te weinig kunnen trainen, eigenlijk. Dus ik, ik, ik mis gewoon uh, een klein beetje inhoud uh, in die laatste rondes. Maar uh, ja, weet je, dat mag gewoon uh, geen excuus zijn. En uh, ik, ik, ik wilde ook gewoon starten alsof ik gewoon uh, mijn beste dag uit mijn leven had. En uh, ja, zo, zo ging die eerste zes rondes ook. En daarna, uh, ja, daar kom ik gewoon te tekort eigenlijk. En kan ik die 29e laag niet houden die je gewoon nodig hebt voor het podium. Nou, start je relatief vroeg gezien de andere toppers. Moet je achteraf zeggen dat je te snel gestart bent? Want als je naar de rijders na jou kijkt... die starten toch allemaal iets langzamer, Ja, drie 28 Ja, dat is gewoon hard. Zeker 28-2. Waarom gebeurde dat? Hoe gebeurde dat? Komt dat ook op Pieter Michael? Nou ja, dat, dat, zeker. Want uh, ik, ik, heb natuurlijk, ik had natuurlijk zijn, zijn race van uh, de weken afstand in mijn hoofd. Hij uh, derde werd? Precies. Dus daar, ik wilde gewoon initiatief in de race uh, pakken. En uh, nou, dat had ik eigenlijk ook gewoon heel goed. Ik had alleen wel verwacht dat hij uh, ja, het tweede deel dat hij wat beter zou meegaan. Maar uh, ja, toen kwam hij dus alsnog uit mijn rug met de 28, 5 en, uh, Maar goed, daar, weet je, je kunt ook niet te veel op je tegenstander rijden. En, uh, ja, ik heb gewoon gegeven wat ik waard was. En... Uh, Liever, liever zo uh, naast het podium dan uh, met een voorzichtiger race. En nu uh, ja, is, is de lijn omhoog wel gevonden? Ja, ik, ik, ik voel me veel beter dan dat ik hier aankwam. Uh, en uh, nu gaat uh, knop gewoon om zuipen En gewoon focussen op het uh, maar. Uh, Moeten ja, we ons daar zorgen over maken? Hm? Moeten we ons daar zorgen over maken, ja. qua jouw gezondheid? Zeker niet. Uh, ik reis sneller dan, uh, dan ik vier jaar geleden op de speler reed. Dus, uh, nee, maar uh, ja, wel, wel echte lucht had. ja. Dat was een ja, ja, Blokhuizen. Het is wel fijn, ik moet wel eerlijk zeggen dat, uh, dat hoe, va hoe vaak je dat gaat doen, hoe minder er gaat door, uh, gebeuren. Maar die hebben we uh, Je woorden. kan toch veel op routine. Uh, dat was zeker, maar nog een keertje de Olympisch kampioen, Dan Blokhuizen. Um, hoe luister jij naar hem, Mark? Ja, realistisch. Hij is, uh, hij is ziek geweest. Ja. Dat uh, speelt dan wel parten. Maar zei ook, hij heeft ook goed gereden. Ja, hij reed een drie kilometer. Ja. En dat is ook precies het verschil wat je ziet. Tot drie kilometer rijdt hij hartstikke goed. Uh, en daarna moet hij het loslaten, dan heeft hij oplopende rondetijden. Dus. 3 uh, kilometer is wel een indicatie. Alleen net dat laatste beetje, die laatste 4-5 ronden... dat is echt de 5 kilometer. En als je dan een tikje hebt gehad, bijvoorbeeld door ziekte... Ja, dan ga je, daar, uh, ga je het daar bekopen. Goud pakte hij, Sven Kramer. En hij is al de tweede Nederland die goud wint op deze Spelen. Gisteren werd Carlijn achter de Olympisch kampioen natuurlijk... op de 3 kilometer. En als je medaille wint, dan mag je de dag erna hem ophalen... op Metal Plaza in de bergen van Pyeongchang... En uh, de primeur is uh, voor Carlijn Achterreek. Die is nu aan het telefoon. Carlijn, goedenavond. Goedenavond, hallo. O, ontzettend leuk dat u jou even kunnen bellen. Want hoe lang duurt het toch voordat je hem krijgt om, omgehangen? Uh, hoe laat leven we nu? Ik heb echt geen idee namelijk. Uh, half zeven bijna. Vijf en half zeven nou, in de, de Koreaanse avond. Om, om zeven uur uh, krijg ik de prijs uitgereikt. En ja. waar ben je nu dan? Ik zit nu te wachten in een uh, soort uh, athlete-lounge. En oh. daar worden we zo meteen opgehaald en dan uh, krijg, ik, krijg ik de prijs echt. Ja, dan krijg je de prijs echt. En kan je het al geloven of moet je jezelf af en toe nog knijpen? Nou, het is nog wel, het is nog wel zo onwerkelijk. Maar ik denk als ik het zo meteen om mijn nek heb, dat het wel, uh, dat het wel gaat landen. Ja, en wat, wat voor een dag heb je achter de rug? Of misschien ja, ook wat voor of, nacht? Heb je überhaupt he? geslapen? Ja. <laughs> nou, ik heb niet heel veel geslapen, wel een beetje. Maar een paar uurtjes. Maar het nachtje was inderdaad kort. Ik was laat thuis en uh, uh, vanochtend alweer uh, media-aandacht en uh, filmpjes opgenomen. en uh, zie ik wat drukte en uh, nu inderdaad in Pyeongchang. Leuk om hier uh, ook in de bergen te zijn. En uh, ja, wacht op een heel mooi moment zo. Hoe ziet dat er aan uit? Kan je uh, een beschrijving geven? Hoe het hier uitziet? Nou, Ik heb er niet heel veel kunnen zien. Want we werden eigenlijk een beetje door de security-safe-zone uh, we hier naar binnen gereden. Dus uh, ik heb nog weinig eigenlijk uh, kunnen zien. Maar ik zag allemaal lichtjes en... Uh, een grote stage, dus uh, we gaan het zo zien. Zo zien en, en horen, want je krijgt het Wilhelmus te horen. Dat is leuk, ja. Dat is uh, heel speciaal. Echt prachtig. Ja, geniet daarvan, zou ik zeker zeggen. Dat is echt een heel bijzonder moment. En je, als je de weg niet ja. weet, je kan zo achter iedereen wust aanlopen. Die, die, uh, die heeft dat al zo vaak gedaan. <laughs> is ja, Shoot is, uh, nog op tijd? Veel informatie en, uh, ik uh, loop maar achter iedereen aan en dan komt het vanzelf uh, goed, hoop ik. Is, is Sjoerd nog op tijd? Want die stond zojuist nog op het ijs met zijn rondebord. Nee, nee, helaas niet. Nee, dat gaat hij niet uh, halen. Want inderdaad, hij, uh, was, hij moest Alexi uh, content nog coachen. Dus uh, die is er helaas niet, uh, niet bij. Ja, Tenminste, tenzij jullie uh... nog met een sneller taxi kunnen brengen. Dan, uh, dan kan dat misschien. Dus nou, wie maar... weet gebeurt dat wel. Daar hebben we even geen zicht op. Uh, Carlijn, heb je nog wat meegekregen van Sven Kramer? Jazeker. We hebben de, de livestream in de, in de auto gelukkig uh, op onze telefoon gekregen. En... Uh, ja. met alles te kijken en uh, ja supermooi dat hij het uh, toch weer flikt ja heel gaaf. Nou jij kan alvast vertellen hoe het er naartoe gaat daar uh, bij uh, Medal Plaza. Uh, Carlijn, dankjewel. je wel geniet van het moment zometeen geniet van de medaille en inderdaad geniet ook van het Wilhelmers. Ja fantastisch. En morgen ben je hier te gast bij Radio Olympia vanaf de Olympic Oval. Geniet ervan, Carlijn. Oh, dat is leuk hè? Ja, ik vind het Ja, dat is bijzonder Je gaat in zo'n roes, gaat zij nu meemaken. Weet je, een wust en een kramer, die hebben dat hele route al uitgestippeld. Die weten, we gaan erheen. En dit is ook leuk natuurlijk. Zij heeft helemaal niks uitgestippeld, laat het over de heen komen. En dat waarschijnlijk, ik hoop dat ze hele mooie foto's maken, dat ze van de zomer een keer een boek openslaat ergens en terugkijkt en denkt, jee. Want wanneer haalt die roes op? Nou, dat duurt, dat duurt een paar maanden. Dat duurt, uh, ik, ik, heb zelfs, ik vroeg me dit ook af, en ik ben gewoon wetenschappelijke onderzoeken gaan nakijken daarover. Er zijn dus onderzoeken gedaan nou, Bijvoorbeeld, stel je wint je, je loterij. of je verkoopt je bedrijf. Hè, je koopt een Porsche en alles. En uh, hallo, nou, je denkt, uh, ik ben financieel onafhankelijk geweldig. Daar, misschien is dus daar een beetje mee te vergelijken. Dat, dat blijkt dus drie maanden aan te houden. Dus je kunt een geweldig nieuwe Porsche kopen. Maar dat Fiatje of die Porsche, na drie maanden ga je, ga je over die asbak zeuren. Of over die velgen, weet ik veel wat. Na drie maanden kom je weer op aarde. En dan denk je, ja weet je wat. Er staat weer een nieuwe schaatswedstrijd op het programma. Ik, uh, het, het leven gaat gewoon door. En dan is, het, uh, dan is het een mooie herinnering met heel veel waarde. Maar dan gaat het leven gewoon weer verder. Gelukkig maar. Ja, ik, ja, ik, ben een beetje, ik ben een beetje teleurgesteld. Rollen, nou, ik dacht dat je altijd op z'n wolk bleef. Nee, nou, je, wat ik denk dan denk, je, je maakt de roes hier natuurlijk mee... maar dan, ja. uh, over een tijdje vlieg je weer terug naar Nederland... en, en dan begint het weer opnieuw, die huldiging die aankomst. Dat duurt eventjes, mooi. maar dat is ja. ook wat topsporters. Wat jij zegt, Jeroen, dat, heel veel topsporters hebben een soort misvatting. ook denk van, nou, Als ik die gouden medaille win, dan is alles daarvoor... dan is het pas geslaagd, dan is mijn carrière het pas waard. Ja. Want daarna voel ik me iedere dag... Gelukkig omdat ik goud heb. Zo werkt het niet. Nee. Je bent gelukkig en je traint en dan win je goud. En, uh, en dat is een hele andere mindset. Dat is ook de reden dat je steeds het weer opnieuw wilt ja. ervaren. Ja, maar Zoals ik heb je al eens een keer met... een, een presentatie gezien van jou, marker. Dan blijf je toch, kom je toch steeds weer terug even in dat ja. moment. En uh, dat is natuurlijk ook hartstikke leuk om het her te beleven. Zeker. Het is nu exact half elf. In en radio, radio 1: Hoofdpunten van het Erwis-journaal uh, Lieselot. Bij een helikoptercrash in de buurt van de Grand Canyon zijn drie mensen om het leven gekomen. Vier mensen raakten gewond. In de helikopter zaten een piloot en zes toeristen. Ze waren bezig met een tour boven het natuurgebied in de Amerikaanse staten Arizona. Toen de helikopter neerstortte. Oorzaak van de crash is niet bekend. Bij een aardbeving in het zuidoosten van Zuid-Korea zijn vanochtend vroeg zeker twintig mensen gewond geraakt. Er zijn vooral licht gewonden. De beving was op 180 kilometer van Pyeongchang, waar de Olympische Spelen bezig zijn. In Eindhoven en Den Bosch zijn dit weekend 25 illegale taxichauffeurs aangehouden... die wilden profiteren van de carnavalsdrukte. Ze kunnen een boete krijgen van 4300 euro. Als ze al eerder zijn betrapt, dan kan dat bedrag zelfs oplopen naar 10.000 euro... en dan kan hun auto in beslag worden genomen. En Sven Kramer is door zijn gouden medaille op de 5000 meter... de nieuwe nummer 1 in het klassement van de meeste Olympische schaatsmedailles ooit. Zijn gouden medaille was zijn achtste schaatsmedaille... En daarmee is hij de Finn Thunberg en de Noord-Noor-Ballengroet voorbij. Radio Olympia. Met Patrick Loediers en Jeroen Stomporst. Het is een beetje leeg aan het raken hier op de tribunes. Maar ik heb nog wel een enorm vol gevoel van wat wij uh, hebben mee mogen maken hier geen zo. Geen aardbeving trouwens. Wat heb ik niks van gemerkt. Nee, ik heb ook geen aardbeving gemerkt. Dat was ook uh, veel verder in het, in, ja. in het zuiden. Uh, maar ik... Het was niet ik, omdat de Carolianen in één keer met z'n allen gingen springen, toch? Uh. <laughs> ik heb wel ik heb een bevend gevoel gehad, hoor, tijdens die rit van, van Sven. Het is toch iets... Uh, ja, ik heb ja. toch het idee dat je historie meemaakt. Annette, heb jij dat ook? Ja, absoluut. Ja, absoluut. En ja, dat is ook waarom het misschien wel echt zo leuk is. Je, je, je krijgt zo'n gevoel wat je niet zo heel erg vaak hebt. Ja, maar ik de... vond het nog wel spannend. Ik vond het met de rit, de rit van Sven ook nog wel. Weet je, hij, hij gaf die later ook toe. Hij berekende hem. Hij zei 9-3 uitrijden. Ja, dan kom ik uh, rond die tijd terecht. Dus uh, zo reed hij ook. Alleen, ja, hij is goed. We weten dat hij vorm is. Uh, maar we hebben ook wel eens heel, heel af en toe een keer... een Sven Kramer gezien die dan 9-3, 9-4, 5... en die hem opliet lopen en hem niet meer terug ging krijgen. Dus... Pas na drie kilometer had ik zoiets van, nou, dit, dit gaat hij redden. Toen pakte hij hem weer terug naar de 9-1, vanaf de 9-3. Toen dacht ik, nou is die nou, weer. Ik vond het wel spannend dat... hoor. Ja, ja dat merk ik je. Is dat dan topvorm, dat je hem terug kan pakken? op, dat, op ja, moment? Dan dat het is het die, ja, dan is hij in vorm. Als Sven gewoon net niet in vorm is, dan heeft hij niet. Dat, en of hij heeft, hè, dat heeft hij ook wel eens gehad, dat hij last van zijn rug heeft. Of dingen, dan, dan, laat hij hem, dan kan hij hem even kwijt zijn. Ja, en dan, uh, dan zijn de A-schieren erbij, want dan, dan kan hij ook verliezen. Uh, niemand verwacht dat, maar hij nou ja, laat zien dat hij in vorm is... dat hij gecalculeerd kan rijden. Dat hij, voor hem is het voordeel dat hij uh, aan het einde van het programma zit. Dus hij, hij gaf al aan, hij reed op een tijd, hij wist wat hij moest doen. En onder de 16, dat weet hij gewoon, dat kan gewoon hier niemand. Niemand kan het, hij kan het wel, Sven Kramer. Hij moest het nog even doen. Nu staat hij bij Steven Dalenbouw. Klassig, gefeliciteerd. Ja, je hebt wel eens vaker een feestje op het podium gevierd... maar deze was toch wel bijzonder, volgens mij.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 Ja, want wat, wat gebeurt er met jou uh, in, die, in die dagen voor zo'n afstand op, op de Olympische Spelen? Wat, is het, wat maakt dit nou zo anders dan, uh, wat gebeurt er met jou anders dan bij een andere wedstrijd? Thanks, man. Nou ja, het, het is wel fijn. Ik moet wel eerlijk zeggen dat, uh, dat hoe, va hoe vaak je het gaat doen, hoe minder anders het gaat gebeuren. En uh, je kan toch veel op routine gaan doen. En, uh, dat wat kan een valkas zijn, maar het is ook wel heel fijn.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 Nou, ik, moet, ik, moet, ik moet niet meer, maar ik wil wel heel graag meer. En dat weet iedereen. Waar geniet je hier nou van? Nou, nog een paar uurtjes en dan ga ik naar bed. Zoiets <laughs> Sven Kramer, nog een paar uurtjes. Dan gaat hij naar bed, die 10 kilometer. Steven Dalebout, uh, jij staat ergens in de katakombe. Wacht op ja. Tetjan Bloemen of is hij al bij? Nou, hij staat al redelijk in de buurt, zeker nog. Ja. Hij staat naast me, maar nou. hij wordt geïnterviewd door... Een grootheid hoor, Dan Jensen. Die stelt uh, de vragen voor de radio van uh, NBC. Uh, Tetjan Bloemen staat uh, nou, in de normale kleren alweer. Een dikke trui ja. met uh, Canada erop en er een dikke muts ook op. Ik, ik, dat vind ik op zich al wel opzienbaar. Want het is hier bloedje heet met al die lampen in de mixzone. Uh, ja, die interviews die, die vinden hier dus plaats. Het is, uh, nou ja, het is echt enorm druk Als ik naar links kijk, ik denk dat Tetjan Bloemen zometeen nog wel... Een stuk of uh, 30, 40 andere mensen te woord moet staan. Maar zometeen dus eerst even uh, NOS Radio. Uh, dat hangt wel een beetje van NBC af, hoor. Hoe lang die daarmee uh, doorgaan met dit hele verhaal. Zag, dat van jij, dan ook, natuurlijk. zag jij ook hoe uh, Bloemen Sven Kramer feliciteerde? Nee, dat heb ik niet gezien. Ja, dat was een beetje onderkoeld, dus Wat? ik ben benieuwd. Oh, oh, ja, bij het podium bedoel je? Ja, net, net, net na de race. Ja, dan is het de vraag natuurlijk of je dingen ziet die ja. er niet zijn of... Uh... Ja, nee, maar daar kunnen, kunnen we natuurlijk wel even naar vragen zullen, Bloemen. Ik hoorde net ook dat het voor het eerst sinds 1932 ja. was... dat er op de 5 kilometer een uh, medaille was voor Canada. Oh, nou, dat kunnen we meteen voorleggen, ja. want Tedjan Bloemen is klaar voor het eerst sinds 1932, zei uh, je, ja. ja, dat hoorde ik net. En, een medaille voor Canada, dat geloof ik niet. Ja, op de 5 kilometer. Op de vijf kilometer, ja, okay, ik, ja. Ik vertel het niet helemaal volledig. Nou, uh, Tedjan staat me aan te kijken, als het die water ziet branden. Ted jan, de eerste 5 kilometer medaille voor Canada sinds 1932. Ja, Wist je dat? Ik uh, hoorde het net, ja, ja, ik, uh, ja uh, gaaf. Ja, het is ook wel. Uh, het, is, het is een mooie medaille, om verschillende redenen volgens mij. Um, ja, het is. Uh, ik, bedoel, ik, ben, ik ben 31 nu, ik heb er heel lang voor, uh, ha, heel hard voor gewerkt. En. Um, ja, ik ben gewoon ontzettend uh, dankbaar voor het team wat ik om me heen heb. En, uh, ja, we, gewoon, we zijn gewoon met z'n allen zoveel uh, beter geworden. Zo goed samengewerkt. En uh, ja, je ziet nu de, de resultaten. En het hele seizoen is, was een droom geweest voor mij. Ja, die resultaten zagen we natuurlijk ook de afgelopen jaren al. Hè, met die wereldrecords, de 5 kilometer, de 10 kilometer. Uh, dat pakte gewoon goed uit voor jou, die overstap naar Canada. Maar ja, nu, op deze dag, moest het ook weer gebeuren. Is dit het hoogst haalbare ook geweest? Um, ja, dat is uh, een goede vraag. Uh, ik, ik heb zelf een beetje gemengde gevoelens. Ik ben ontzettend trots om op het podium te staan hier. En ontzettend, uh, ontzettend blij mee. Maar ik, ik denk, dit was niet mijn beste race. Het was, uh, niet Rare race, hè? Uh, ja, het was niet een race waarin ik die, dat, die flow kon vinden. En uh, ja, Ik had geluk dat ik dan aan het eind nog echt een uh, goede tegenstander had... Uh, waar ik nog uh, een mooi gevecht mee kon voeren. Ja, Want je liet hem oplopen naar de, de dan naar de, een dertiger zelfs op een gegeven moment. Het leek alsof je een beetje in slaap viel en daarna weer wakker werd. Ja, nee, ik had het gewoon echt heel zwaar en heel moeilijk. En um, ja, dan uh, is het toch lekker als je ja, een tegenstander hebt... Waar je, ja, die, ja, dat je dan toch nog even echt het onderste uit de kan kan halen. In de directe race had ik een klein beetje de moed opgegeven wat jou betreft. Want ik denk, nee, die komt niet meer voorbij Pedersen. Beschrijft <laughs> die laatste 100 meters eens. Want uiteindelijk kom je er nog wel voorbij op 2000ste. Ja, ongelooflijk. Ja, ik was ook echt helemaal kapot. Laatste bocht kon bijna niet overeind blijven. En, maar ja, ik, ik zag hem nog net voor me, dus ik dacht van, ik moet nog eventjes een goede exit hier. En, het wordt 500 meter finish. Ja, ja. ja dus, en, en ja, dan 2000ste, ja, dat is echt helemaal niks. Maar het ja, is wel een hele belangrijke 2000ste. Wat vind je van Sven Kramer als winnaar van deze 5 kilometer? Ja, nou, Sven is natuurlijk nu gewoon, ja, dat was hij al, en uh, nu heeft hij het weer bevestigd. Hij is gewoon echt een hele grote kampioen en uh, hij doet het weer. En uh, ja, het, het verschil was niet enorm groot. En uh, ja, dat maakt toch wel dat ik een beetje zoiets zeg van... Ja, shit, als ik nou net uh, toch wel die, uh, die supergoede flow had... zoals ik hem bijvoorbeeld in Salt Lake City had... dan, uh, dan had het misschien mogelijk geweest vandaag. Die moet je dus weer zien te vinden voor de team. Ja, precies. En uh, ja, dat is uh, mijn opdracht voor de komende dagen. Dankjewel, Tetjan Bloemen. En dan kijkt hij naar rechts. En dan, uh, dan, ja, dan staat daar een kluitje met ontzettend veel journalisten... Die hem, nog, uh, die hem nog heel veel vragen voor willen leggen. Steven D'Alebaat was dat de catacombe hier van uh, de Gangmen Oval. Waar het hier natuurlijk toch wel feest is. Maar ook in Nederland is het natuurlijk carnaval. En niet alleen in Brabant en Limburg brandde nog lang het licht vannacht. Ook in Pyeongchang werd er flink doorgefeest. Met edelmetaal bij Short Track, Shinky Knecht. En natuurlijk die fantastische 1, 2, 3 bij de dames, de 3 kilometer. En we vieren dat met deze vrolijke plaat. En dat vinden ze hier ook mooi hoor, in Zuid-Korea. Want de Koreanen die zijn gek op Guus. Al is dit wel een andere Guus. Ik tel tot drie.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 Maar dat is goed, omdat het niet zo lekker uit. Ik tel de drie, drie, en dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed het kan niet fout. Ik tel de drie, drie, en dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij een je van mij. We lezen samen in de krant alleen het goede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 Het windbos, als je uit de badka komt, ik tand op drie, Eén, twee, drie, en dan gaat het gebeuren. Maar alles gaat zo goed, dat kan niet fout. Ik tand op drie, Eén, twee, drie, en dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. De dus strijd vroeger veel te vaak en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 Waar zeg jij dat je van me houdt? gebeurt nu, dus nu moet je het plukken. Tot nu zo lekker uit. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beide, bij beide handen maar gebruikt. Ik dacht op drie. drie, en dan gaat het gebeuren. Maar alles gaat zo goed, het kan niets fout. Ik dacht op drie. drie, en dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Guus Bewis, ik tel tot drie. Ja, de 1, 2, 3 van gisteren. Het paste er perfect bij. Bij het Phoenix Snowboard Park, dat is zo'n uurtje rijden hier vandaan. Was het, het meest gebruikte woord vandaag... Wind. Immers een ferme winterbries zorgde ervoor dat Cyril Maas niet in actie kon komen. En ja, daar zag het eerder op de dag nog niet naar uit. Een reportage van Edwin Cornelissen. Hi! Hallo! Good Hello. morning! Good morning! Good morning! How's the weather today? Oh, it's very cold! Oh no! Oh my god! Ja, dat het koud is bij de snowboardpistes, dat is morgens vroeg wel duidelijk. Dan geeft de teller min 14 aan... Maar dat het ook waait, heb je beneden in eerste instantie niet echt in de gaten. Hoewel, gaandeweg de ochtend steekt de wind toch wel wat op, zien we het aan de vlaggen. En we horen het van de sporters na de sloopstelfinale van de mannen. Seppe Smits bijvoorbeeld, kon niet laten zien wat hij kan. En dat had alles te maken met de wind. Het was een heel moeilijke dag vandaag. We uh, ja, hadden geluk dat de zon er was, maar uh, heel veel wind vandaag. Dus... Zeker en vast. Uh, met mijn eerste ren heb ik echt een, een zware windstoot gehad. heeft de wind mij zelfs gewoon onderuit gesleurd in de lucht. En, ja, ik heb jammer genoeg mezelf een beetje moeten inhouden tijdens al mijn runs. Omdat ik me niet zeker voelde van mijn snelheid. En... Je geeft eigenlijk wel aan, die wind kan dus echt een soort van spelbreker zijn. Ja, inderdaad, die wind. Ja, we doen een sport die uh, heel afhankelijk is van de, van de weersomstandigheden en zo. Ik uh, een beetje pech gehad met de wind, maar uh, ja, het was zeker en vast... Al voor alle rijders dat is dat niet gemakkelijk, soms, soms kwam er ineens een zware windstoot door en sommigen hebben pech gehad, sommigen iets meer geluk gehad misschien. Ja, uh, yeah. maar het is, uh, blijft een part of the game. Seppi Smits laat dan nog doorschemeren dat de wedstrijd van de vrouwen later op de dag misschien wel wordt uitgesteld. Immers, vrouwen zijn lichter, dan is het nog gevaarlijker met die wind. We zien op de schermen, uitstel tot twee uur, dan tot kwart over twee... Dan lopen we eens richting de piste en zien we een grote mensenstroom deze kant op komen. Is het afgelast? Of? Ja, helemaal? Tot morgen 10 uur. uur. Ja. Oké, okay. prima. Dankjewel. Het gaat niet meer door vandaag. En daar staat Chiru Maas met de snowboard in de hand. De warming-up heeft ze afgewerkt. Maar daar zal het voor vandaag bij blijven. Hoe erg wijden het nou eigenlijk? Te erg. Ja, het was gevaarlijk gewoon. Ik was eigenlijk niet eens blij dat we aan het trainen waren. Want ja, altijd als ik mij geblesseerd heb, komt het, is het door de wind. Dus uh, ja, het waren hele lastige omstandigheden. En, ja, als je zo'n grote schans moet springen van 20 meter en in één keer heb je een windvlaag mee of een windvlaag tegen, dan weet je gewoon niet waar je terechtkomt. Dat is gewoon te gevaarlijk. Merkte je dat ook tijdens die warming-up? Ja, zeker wel. Ik denk dat ik maar twee keer of zo over de hele koers heen geweest ben om te springen. Omdat het gewoon te gevaarlijk was. Is het echt het gevaarlijke of heeft het ook gewoon mee te maken dat je oneerlijke competitie kan krijgen en zo? Ja, allebei. Het is gevaarlijk. En plus, ja, als iemand anders wel gewoon goede wind heeft, de andere niet. Het, is niet echt, het komt niet neer op wie, wie de beste. Het is gewoon meer wie geluk heeft op, op zo'n en Dat is niet echt een wedstrijd. Ja. Uh, hoe vervelend is het dan? Want jij je stelt je toch in op die wedstrijddag natuurlijk. Ja, aan de ene kant is het heel vervelend. Aan de andere kant ben ik super blij dat ze gecanceld hebben. Want aan de andere kant had ik ook niet verwacht. En vaak proberen ze toch altijd uh, te draaien omdat het tv uh, is en van alles en iedereen is er natuurlijk. Ja, en dan moeten wij toch met gevaar en het dus ik ben blij dat ze dit, uh, deze beslissing genomen hebben. En de consequentie is dan nu dat je een kwalificatie en een finale op één dag gaat krijgen? Ja, uh, dat is gewoon uh, twee runs. Dus er wordt geen kwalificatie en finale meer. Het wordt gewoon één grote wedstrijd. En dat vind ik niet zo erg. Nee, dat maakt het eigenlijk uh, eenvoudiger? Nou, dan, dan is iedereen gewoon gefocust op zijn allerbeste run. En dat is klaar. En dat, dat is vind ik eigenlijk nog eerlijker zelfs. Want dan hoef je niet druk te maken over kwalificaties. Dan moet je een beetje meer slimmer rijden. Van hoeveel ga je inzetten. He, je wil niet te veel risico lopen om een finale te halen. Nu heb je gewoon zoiets. Het is finale. We gaan met z'n allen gewoon knallen. En de beste die zal winnen. Morgen dus nieuwe kansen, nieuwe ronde, Een wijs besluit, want veiligheid staat voorop. Met die gedachte keert Sherry Maas terug naar het Olympisch dorp. Bye bye. Adios! Radio 1-presentator Misha Blok werd geboren in Zuid-Korea... groeide op in Nederland... en is nu tijdens deze Olympische Spelen terug in haar geboorteland. Ze stort zich vol overgave in de soms bizarre Koreaanse cultuur. En de grote vraag is, trekt ze dat nou wel of trekt ze dat nou niet? Je hoort het iedere dag in Misha Says high. En vandaag gaat ze naar een bakker... waar 100 Koreanen in de rij staan voor een brood. Oh, oh, oh. Koreanen zijn gek op hypes. En deze hype is wel heel opmerkelijk, want meer dan 200 mensen staan vanmiddag in de rij, het is 12 uur middags in Gangnung voor een bakkerij. Nou ja, Koreanen die eten eigenlijk helemaal geen brood, ze eten drie keer per dag rijst. Toch staan ze in de rij. Ik ben benieuwd, zou ik, als ik hier zou wonen, in de rij gaan staan voor een brood? 30 minuten. Ze wacht al 30 minuten op dit brood. Hoe wist je van dit brood? Ze heeft op de tv gezien dat dit brood echt fantastisch is. En wat zeiden ze op tv? Waarom is het zo lekker? Het is brood met een soort van slagroom erin en het is een geheim recept. Hoe vroeg ben je vanochtend opgestaan? is dat Om vijf uur ochtends? Ze is om vijf uur ochtends opgestaan om dit brood te proberen. Oh, maar normaal gesproken, eet je brood of eet je alleen maar rijst? Ah, Babbel mocht toch? Ja, Babbel mocht toch? Ja, ja. ja. Reis, high Zojuist is de deur opengegaan. Mevrouw van de bakkerij is naar buiten gekomen. Met een stapeltje bonnetjes. Iedereen krijgt een bonnetje met daarop een wachtnummer. En ze gaan heel keurig naar binnen. Bonnetje, de Nummer 45. Hoe lang sta je al te wachten? Al één uur. Oh, mani. En hier binnen in de bakken is het allemaal heel strak georganiseerd. Mensen staan in de rij, bonnetje in de hand, betalen op hun wachtnummer. Ze komen hier bij de balie, bij de cachère. En uh, deze mevrouw staat drie broodjes in de zak te doen. Het is een maximum van drie broodjes wat ze mogen. En deze mevrouw rekent af. De zaken gaan goed, hè? Oh, ja. Ja, dat ja, zegt ze, de zaken gaan heel goed. Is het echt zo speciaal dit brood? Ja, het is heel speciaal brood, zegt ze, want het is die mix van rijstmeel en van westersmeel en dat maakt het zo bijzonder. En hoe lang duurt het meestal voordat de broodjes zijn uitverkocht? Normaal gesproken duurt het zo'n anderhalf tot twee uur voordat alle broodjes zijn uitverkocht. In anderhalf uur worden zo'n 2000 broodjes verkocht. Echt bizar. En jullie Happy? Happy bij de matchje. Voor wie? Voor haar moeder heeft ze het brood gekocht. En je moeder, hoe blij zal ze zijn met deze broodjes? Oh my, oh my. Ze al aan haar moeder laten weten via sms van het is gelukt met die drie broodjes. En ze is nu al heel blij. En in Korea hebben ze heel veel respect voor hun ouders. En het is dus echt een heel mooi gebaar om dit speciale brood voor je ouders te kopen. Nou, hier staat een Koreaanse jongen, hij heeft net het brood gekocht. Het bekende brood. Maakte selfies van. Kun je een stukje proberen voor mij? Ja, hij wil niet een stukje proberen, want hij is speciaal brood gekocht voor zijn ouders. Nou, hier staat een man die wel een stukje van zijn brood aan het proeven is. En die was Is het lekker? Was hij zo, Nee, bijna Ja, het is zacht, het is luchtig, het is echt heerlijk. Ik heb saw this voor de tv Is het nou typisch Koreaans om te denken van nou, het is een hype, ik moet erbij zijn? Is best wel onder jong people. Ja, vooral bij jonge mensen die zijn heel erg trendgevoelig. Mag ik een klein stukje proeven? Baitie. Baitie? Ah. My... Oké. Okay. Oh, ik mag een stukje proeven. Het is wel heel bijzonder brood? Het lijkt nog een beetje het meest op een soort van bossenbol... maar dan zonder de chocolade eromheen. Nu kan je je vrienden vertellen dat je het brood hebt geproefd. Ja, ja, ja. You want me to take a picture of you with the bread? ja, ja. Ja? Cheese bread. Ik heb me gescoord, mijn Injol pang, dit speciale broodje... waar deze mensen achter mij nog steeds voor in de rij staan. Nou, ik heb het geprobeerd, was best lekker. Maar zou ik u een uur voor in de rij staan? Ik denk het niet. Misha says, oh no. Misha... Misha Blok zegt no. Maar wat wel mooi is, brood. En bij brood hoort natuurlijk spelen. Olympische Spelen. En wij staan bovenaan de medaillespiegel." Ja, dat ja, wordt ja, er Maar dan wil ik toch even weten van mijn sportbroeder Jeroen Stompors, Wat vind er nou van? Oh, ik vind het geweldig. Oh. Dit had ik nooit verwacht, Patrick. Ja? Nee, echt ongelooflijk. Ik ben er gewoon helemaal stil van. Ja, nee, soms denk ik dat je een beetje onderkoeld bent, maar je bent toch een man die ook genieten kan. Hè? Totaal onbelangrijk ja, tot nu toe. En, en het mooie is: we zijn nog maar twee dagen onderweg en morgen is weer. Ja, daarom staan we bovenaan. Vriend. Daarom is zo'n bijzondere dag morgen ja. de 1500 meter voor vrouwen. Ja. Want ja. Ja, de, je zei rust ja, denk ik. <laughs> nee, serieus? <laughs> Nou ja, dat zou zo kunnen. Uh, ik denk de grootste concurrent en de topfavoriet is uh, Mio Tagagi. Die heeft uh, alle 1500 meters gewonnen internationaal. Ja, hoe zij ervoor staat, is, dat is even een vraagteken. Uh, de drie kilometer was goed, maar misschien niet speciaal. 1500 meter is een ander verhaal. Uh, en is ook wel echt de afstand van Wüste. Dus uh, ik... Uh... Nou, gaat het gaat Wust Agaghi worden, denk ik. En Wust heeft uh, nog iets uh, te ja, doen. Hè? Ze wil echt goud halen hier nog, hè, Annet? Ja, haar missie is nog niet helemaal geslaagd. Nee, moet, moet wel op ook... deze afstand gebeuren, hè? Ja, dan moet ze het ja. individueel moet ze het echt doen op ja. die 1500. Ja, ja. de duizend meter uh, dit seizoen niet. Nee. Ik, ik moet wel even schakelen, hoor. De 5 kilometer, nu 1500 om. Maar dus ik moet even denken wat mijn top 3, wat ik ook weer als top 3 had voor, uh, voor morgen. Ja. Kom ik zo op terug. Lotte van Beek hebben we ook nog. Mm -hmm. uh, die, uh, een beetje de dark horse... Uh, als het gaat om medailles. Carlijn van de 1500. <laughs> ja, dat is ook uh, niet gezien vanwege allerlei ja. toffe ellende. Precies op het juiste moment in vorm met OKT en Tioff. Ja, die gaat echt helemaal de eigen gang ook. Dat kun je ja. af en toe geen pijl op trekken. Maar die, die, zij, kan gewoon, zij schaadt zo goed. Het is echt een natuurtalent op schaatsgebied. Uh, ja, in Sochi stond ze op het podium. Dus wie weet nu weer. En we hebben Marit Leenstra natuurlijk. Hè. Die werd vierde op de Spelen. Vierde op WK-sprints. Vierde op WK-Rounds. Misschien ja. de, zou het wel fantastisch zijn. Ja. Ja. Ja. Ik vul ik dus in op nummer 4. Als, als, als zij een medaille zou kunnen winnen. dat zou echt, Ik gun het haar ontzettend. Ja, uh, nice. Als zij een medaille zou gaan. Dat ja, is ook okay, een mooi verhaal. He, omdat, ze, omdat ze naar die Italiaanse ploeg is gegaan. Daarmee traint en echt vol voor ja. gaat. Het moet ja. het jaar van haar ja, worden. Zij natuurlijk. heeft helemaal de eigen weg gevonden. Het is altijd wel iemand die altijd hard schaatst. Alleen als het erop aankomt. Ook gewoon hard schaatst. Om een medaille te winnen. Helemaal natuurlijk goud. Moet je een hele speciale rit neerzetten. En dat geldt helemaal voor Marit Leenstra. Dus, uh... Marit, Marit Leenstra is juist iemand die een heel stabiel toernooi rijdt. Maar eigenlijk altijd stabiel rijdt. En heel weinig echt een hele speciale rit neerzet. Uitschieters. En, Precies. Uitschiet Precies. En als je bijvoorbeeld naar Lotte kijkt. Ja, Lotte is dus ook heel wisselvallig. En die kan gewoon echt de race van haar leven hier rijden. Maar ik ben ja. wel heel benieuwd hoe zij ervoor staat. Want de laatste wedstrijden... Vond ik redelijk na het OKT. En wat haar nadeel toch wel een beetje is, het is nu februari, verder in het seizoen. Maar ze heeft een minder brede basis, omdat haar jaren hiervoor zeg maar, gewoon echt minder ja. waren. Dus ik ben wel benieuwd hoe zij er hiervoor staat. En is er nog concurrentie uit het buitenland? Herre bergsma, Ja, ja. Die, ja daar zeker. ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Die, want ja, we hadden het net over de andere bergsma. En die uh, is hier toch, nou ja, zoals ik hem hier zie, rijden goed in vorm. Dus ze zitten in dezelfde ploeg, trainen samen. ontspannen. die wil oog ook zo graag de gram halen. Want precies. vier jaar geleden was zij de topfavoriet. In ja. Sochi, ja. ja. En, en vorig ja en, jaar bij de en, WK heeft... afstandig houdt hier. Ja, precies. Wereldkampioen. Ja, ze heeft... Ja, in, ze kan het gewoon echt. Dat weet ze ook. En morgen is haar kans. Maar rand. Prachtige afstand, natuurlijk. Ja, ha -ha. afstand. er dus iets meer over. Dan nog heel even dat. kort, uh, Mark. Want, want we hoorden Sven, die gaat niet naar het uh, Holland Heinekenhuis, waar jij wel eens bent. Ja. Uh, gisteren was Wust daar wel. Uh, ja. uh, Alle medaillewinnaars waren daar uh, gisteravond. Ja, maar maar ja. Wust moet morgen rijden, maar toch was ze dan toch wel een huldiging. Ja, bij de ja maar, weet je wat het voor Wust is? Die is dan die is niet naar de, naar de NOS-uitzending geweest. Uh, alleen, die, het is ook een beetje de plek waar, waar ze even alleen kan zijn met familie. Dat is voor haar ook wel heel belangrijk. En je merkt, haar, ja, zij, is, zij is zoveel al gewend. Zij is zo'n routine gewend. Dat ze daar was, dat was geweldig. Dat zij even met het publiek het kon vieren, zilver. Uh... Het zijn ook andere personen, hè? Ja. Irene is, die is daar veel meer van, van de familie. En ja. Sven is meer, is eigenlijk ook konnetje. Ja. Ja. Anette en Mark, dankjewel dat jullie hier waren bij ons aan tafel. Patrick, bedankt. Graag, graag. Morgen zitten we er weer. Jazeker, we hebben de oude uh, tijd. Zeker straks OVT, want wij gaan nog gewoon verder in de onvoltooide toekomende tijd. Want er is nog veel te genieten bij Radio Olympia. Tot morgen, 11 uur. Ach. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Erik De Zwart. Natuurlijk bekend als radiodj van onder meer Radio 3 en Radio 538. Luisteraars, goedemiddag. Maar De Zwart is meer. Mediaondernemer en liefhebber van vliegtuigen en treinen. Ja, gisteren uit een uh, vliegtuig gevallen. Halsprinter Björn Nijenhuis nam in 2006 deel aan de Olympische Spelen in Turijn. Naast een schaatsloopbaan koos Nijenhuis voor een academische richting. De startschot tijd voorspelt heel goed hoe snel de schaatsers gaan rijden. En ja. verder de opzienbarende kijkcijfers van De luizenmoeder. Op NPO Radio 1. De perstribune. Zo meteen vanaf 12 uur. Het nieuws van alle kanten. Een cilinderslot of een penslot. Een insteekslot of oplegslot, bijzetslot...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 Een serviceabonnement van Veenstra is nu de eerste drie maanden gratis. Kijk op veenstra.com. Op zoek naar elektronica en techniek? Ga dan naar Konrad.nl. Techniek begint hier. De Renault Talisman.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 Kijk op museumdefundatie.nl NTO Radio 1